In het Duitse stadje Hamelen, gelegen aan de rivier de Wezer, heerste jaren geleden een verschrikkelijke rattenplaag. Wat men er ook tegen deed, niets hielp. Er kwamen er hoe langer hoe meer. En de katten waren banger voor de ratten, dan de ratten voor de katten. Ja, zo erg was het, dat ze de eieren uit het kippenhok haalden. Ja, ze klommen zelfs in de wiegjes van de kleine kinderen... Om de zuigfles leeg te drinken. De mensen hadden bijna geen eten meer. Alles werd door de ratten verslonden. En als mensen ging beklagen bij de burgemeester, een dikke, luie man, zei deze bars: Berg eet het dan beter op? Doe als ik en stap het in de brandkast. Maar wie was er in Hamelen nou zo rijk om er een brandkast op na te houden? Ten einde raad trokken alle inwoners naar het marktplein en begonnen voor het huis van de burgemeester luid te joelen. En in spreekkoor riepen ze... Verlossels van de rattenplaat! Verlossels van de rattenplaat! Daar verscheen de burgemeester op de stoep van het stadhuis en riep woedend... Wat heeft dat kabel te betekenen? Jullie steurt mij, in mijn middagdutje, ingerakt alsjeblieft. Maar een vrouw uit het volk trad naar voren en sprak. Burgemeester, zo gaat het niet langer. U moet maatregelen nemen. Zelfs onze kleine kinderen zijn niet veilig meer voor die vieze beesten. En in de winkels is geen krummelrottenkruid meer te krijgen. Ik zal erover nadenken, maar nog als de bliksem naar huis, anders laat ik het marktplein door de politie ontruimen. Mopperen trok het volk af, ja, ja, dat is wel... en de burgemeester ja, dat is wel... geloofde het wel. Maar op een dag, dat hij in de gedekte tafel zat, met op zijn bord een dikke gekookte worst, hij was wat je noemt een echte smulpaap, werd er gebeld. Klingel. En zijn vrouw zei, "Doe jij even open, man, dan haal ik ondertussen de mosterd uit de keuken. Toen de burgemeester geen minuut later weer binnenkwam, was een bord leeg. Zelfs geen velletje hadden de ratten achtergelaten. Nou, dat werd hem toch wel een beetje te bar. En hij riep de gemeenteraad bijeen. Mijne heren, wat kunnen we tegen deze rattenplaag doen? Want nu dat tuig zelfs mijn warst opvreet, moet er hoognodig een eind aan komen. Maar niemand wist een afdoend middel. En daarom liet men de stadsomroepen de volgende boodschap bekendmaken. De burgemeester van Hamelen maakt bekend. Degene die een middel weet om onze stad en van de rattenpleeg te verlossen, wordt een grote geldelijke beloning in het vooruitzicht gesteld. Zacht het voort! Zacht het voort! Reeds de volgende dag vervoegde zich een vreemdsoortig uitziende man op het stadhuis. Hij droeg puntige schoenen, had een hoed met een veer op terwijl een korte rode mantel over zijn schouders hing. Zo, zo. Dus u beweert alle ratten te kunnen verdelgen? Jawel, ieder lachbare. Aan wat voor belooning moet jij hiervoor hebben? Ik vraag voor iedere rat een gouden ducat. Wat? <laughs> maar man, dat, uh, dat zou ons dan tienduizend ducaten kosten. Dat zal de stad straatarm maken. De ratten zullen de stad nog armer maken, edelachtbare. Zegt u dus ja of nee, want voor minder doe ik het niet. De burgemeester dacht weer aan zijn kostelijke worst en stemde ten slotte maar toe. Onmiddellijk begaf de rattenvanger zich naar het marktplein, haalde een zilveren fluit tevoorschijn en begon erop te spelen, maar... En zie, uit alle hoeken en gaten kwamen de ratten tevoorschijn. Met een onafzienbare sliert ratten achter zich, liep hij al fluitend naar de rivier, stapte in een bootje en roeide naar het midden, terwijl de ratten hem al zwemmend volgden. Door de sterke stroom werden ze echter meegesleurd en verdwenen één voor één in de diepte. De rattenvanger had zijn taak volbracht. En ging naar de burgemeester om zijn beloning in ontvangst te nemen. Maar deze begon onbedadelijk te lachen. <lacht> dacht je, dacht je nou werkelijk, dat ik je voor dat ogenblikje fluit spelen 10.000 ducaten betaal, met honderd ducaten ben je al rijkelijk beloond. Alsjeblieft. En hij overhandelde hem een zakje met geldstukken. Maar wit van woede smeet de rattenvanger hem dit weer voor de voeten. Dat is woordbreuk. Alles of niets? Goed, dan niets. En hij stak het geld weer bij zich. Dat zal je berouwen, meneer de burgemeester. Daar zal je spijt van hebben. Toen liet de burgemeester de man door zijn gerechtsdienaren de straat opgooien. De rattenvanger... Haalde onmiddellijk zijn fluit tevoorschijn en begon weer te spelen, maar nu een heel ander wijsje. En zie, uit alle huizen renden de kinderen naar buiten en juichen en juichen, liepen ze achter de jeugd aan. De ouders, denkende dat de fluitspeler uit dank voor de ontvangen beloning met de kinderen een vrolijke omgang door de stad wilde gaan maken lieten hem stilletjes begaan. En fluitend liep de rattenvanger met de kinderen het bergpad op. Onder hem bevond zich ook een tenger blond meisje, Liesje geheten, die kreupel was en op krukken liep, en daardoor niet zo goed mee kon komen. Boven op de berg gekomen, riep de rattenvanger, Simsalabim. De bergwand opende zich, en alle kinderen verdwenen in een diepe, donkere grot. Toen sloot de Roswand zich weer, en terwijl de rattenvanger grimmig naar het stadje keek, dat daar beneden aan zijn voeten lag, fluisterde hij, Dat is nou de straf voor je woordbreuk, burgemeester. Geen kind zal ooit het daglicht weer zien. Op dat moment kwam kleine Liesje aangestrompeld, die ver achterop was geraakt. En met een lief stemmetje vroeg ze. Hè, lieve fluitspeler, mag ik ook de grot in om daar met mijn vriendinnetjes te spelen? En kijk eens, ik heb wat centjes uit mijn spaarpot gehaald. Die zijn voor u, omdat u ons van die vieze ratten heeft verlost. Vader en moeder zijn u zo dankbaar. Vertederd keek de rattenvanger in haar onschuldige blauwe ogen en kreeg berouw van zijn daad. Nee. Die kinderen mogen toch eigenlijk niet boeten... voor hetgeen de burgemeester mij heeft aangedaan? Hij opende de berg en de kinderen kwamen weer tevoorschijn. Ga naar huis, kinderen, en zeg tegen jullie ouders... dat kleine Liesje hier een groter hart heeft... dan die dikke burgemeester van jullie. Toen verdween hij achter de bergen en niemand heeft hem ooit weer in Hamelen teruggezien. De valse burgemeester werd weggejaagd, en de bevolking van de stad liet een prachtige gedenkplaat in de bergwand metselen, waarin met gulden letters gebeiteld stond, in dankbare herinnering aan de man die Hamelen van de rattenplaag bevrijd heeft.